11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het eindexamen Frans voor het VWO van morgenmiddag is uitgelekt. Foto's van de tekst en van de vragen staan op internet. Morgenochtend wordt duidelijk wat er nu gaat gebeuren. Het college voor examens, dat verantwoordelijk is voor de examens... streeft ernaar om de scholieren een vervangend examen te laten maken. Dat zou bijvoorbeeld de toets kunnen zijn die voor het herexamen klaar ligt. Het laten maken van een vervangend examen is vooral een logistiek probleem. Het VWO-eindexamen Frans is morgen om half twee. Wie de foto's op internet heeft gezet, is niet bekend. De afzender zou hebben willen aantonen hoe makkelijk het is om de examens te stelen. Het Landelijk Actiecomité Scholieren, LAX, wordt platgebeld door VWO-scholieren. De klachtenlijn is overbelast. In een voorstad van Baltimore in de Amerikaanse staat Maryland is een ontspoorde goederentrein ontploft. De explosie was kilometers ver te zien en te horen. Door de ontploffing zijn verschillende gebouwen... langs het spoor ingestort, melden hulpdiensten. Er zijn vooralsnog geen meldingen van slachtoffers. Op tv-beelden is te zien hoe een aantal treinwagons... in een zigzagpatroon brandend op en naast het spoor ligt. De oorzaak van de ontsporing in Baltimore is onduidelijk. Het consortium Ice Dome Almere wil snel praten met de KNSB en NOC-NSF... over het besluit om de keus voor een nieuw schaatscentrum uit te stellen... Nadat nou, was uitgelekt dat de voorkeur uitging naar Almere... in plaats van Zoetermeer en Heerenveen... werd besloten om pas half augustus een oordeel te vellen. IJsdoom Almere vindt dat de twee opdrachtgevers hiermee afwijken... van de procedure die ze zelf hebben opgesteld. Minister Kamp gaat met telecombedrijven in gesprek... over de klachten van consumenten... over het niet kunnen bewaren van belminuten. Op aandringen van de Tweede Kamer belooft de Kamp... dat hij voor eind september met conclusies zal komen...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 Het weer verspreidt over het hele land een enkele bui. koelt af naar 9 à 10 graden. Morgen overdag bewolkt in perioden met regen of enkele buien. In het noorden soms ook zon en het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zo, hier staan veel huizen te koop. Zeg, heeft jouw zoon al iets gevonden? Ja, maar wat hij wilde past niet in zijn budget. Had mijn dochter ook, dus heb ik te geholpen. Geholpen?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 Eindexamen Frans is uitgelekt. Balen natuurlijk. Wat is uitlekken ook alweer in het Frans? Ségouter of dégouliné. Dus l'examen français est dégouliné. En tout cas, pas apprendre par coeur, zegt het laks. Uit het hoofd leren heeft geen zin. Maar in elk geval merde. Goedenavond, welkom bij met het oog op morgen. Komen er extra bezuinigingen aan? Het lijkt er heel veel op. Joost Vullings bericht zometeen uit Den Haag, waar Diederik Samsom ook nog eens voor verwarring zorgde. En dan de vraag, wat betekent het einde van het wapenembargo voor de situatie in Syrië? Dan gaan we ook nog naar de cultuur. Jeroen Bos, veel van zijn werken zijn in het buitenland, bijna allemaal eigenlijk. Maar ter gelegenheid van zijn 500ste sterfjaar komen er heel veel terug. Om te beginnen drie werken uit Venetië. Maar dan moeten wij ze wel restaureren. En Mali is niet alleen maar een land van gedoe en geweld. Het is ook een land om van te houden. Manon Straven, ze woonde en werkte er jarenlang voor ICO. En ze schreef erover. Hoe het zometeen nou moet met het eindexamen Frans, ga ik zometeen meteen even vragen aan iemand van het LAX. Maar eerst gaan we naar het nieuws van vandaag. Dinsdag 28 mei. Extra bezuinigen is waarschijnlijk nodig om onze economie te herstellen. Dat zegt minister Dijsselbloem. Hij denkt dat hij in augustus met nieuwe bezuinigingsmaatregelen moet komen. Je hoeft geen uh, whisky te zijn om te begrijpen... dat uh, met de verdere verslechtering van de economie... Uh, de problemen eerder groter zijn geworden de afgelopen maanden dan kleiner. En dus zal de hand deze zomer weer op de knip moeten, beaamt PVD, PvdA-leider Samson. Je hoeft inderdaad geen wiskundige of anderszins te zijn om te weten dat het met het economisch herstel gewoon langzaam gaat. Langzamer dan gehoopt. Ja, en dat vergt uh, een aanpassing van de maatregelen. Na het zomerreces worden die maatregelen waarschijnlijk bekendgemaakt. De grote vraag in Politiek Den Haag is dan kan er worden afgeweken van de Europese 3%-norm. Voor de VVD is dat echt geen optie. Die 3% staat, dat hebben we uh, ook in april al uh, met elkaar uh, afgesproken. Niet alleen de politiek moet bezuinigen, ook kinderen hebben last van de economische crisis. Ouders laten hun kinderen steeds vaker zelf betalen voor dingen die ze willen hebben, merkt het Nibud. Dat je als ouder bijvoorbeeld door de winkelstraat loopt waar je eerder je kind uh, wel die broek of die jas gaf, dat ze dat nu niet doen, omdat ze ook op hun eigen portemonnee moeten letten. En dus moeten jongeren hun nieuwe spijkerbroek steeds vaker van hun zakgeld betalen. En kan dat wel? Krijgen ze wel genoeg zakgeld? Het antwoord is eigenlijk van alle tijden. 65 euro per maand. En rek je dat daarmee? Nee, dat is ook zakgeld meteen en dat is veel te weinig. Van kinderen die geld uitgeven naar kinderen die stelen. De politie in Culemborg heeft zeven jongens opgepakt. die deel uit zouden maken van een jeugdbende. De burgemeester zegt wat ze op hun kerststok hadden. Het is een, uh, een groep uh, die zich bezighield met uh, woninginbraken. maar zich ook zeer intimiderend naar buurbewoners opstelde. Zo intimiderend zelfs dat buurtbewoners van de wijk Weide ze eigenlijk niet aan durven te spreken. Dan word je auto in brand gestoken en uh, je ruiten worden ingegooid. De angst voor de gewelddadige jongeren zit er bij sommige mensen goed in. Ze zoeken me uit, hè? want ik uh, wil er niks mee te maken hebben. Ben je bang dan? Of, uh? Nou, ik wel, ja. Andere Culemborgers zeggen juist dat het aandacht allemaal overdreven is. Ik woon je al 33 jaar mij is nog nooit ingebroken of zo? Dus daar dus heb ik ook geen last van criminaliteit. Dit heeft waarschijnlijk uh, weinig te doen hier in Kroenbocht. Maar willen ze even laten zien dat ze hier uh, de baas zijn? Overdreven of niet, de bendeleden uit Culemborg... worden verdacht van zeker 250 inbraakpogingen. Tot slot wat vrolijker nieuws. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... hebben vanochtend hun eerste provinciebezoek afgelegd. De Oranjes brachten een bliksembezoek... aan verschillende plaatsen in Drenthe en Groningen. Leek, Rode, Dwingelo, Bijlen, Assen... en dat allemaal binnen een paar uur. Het koningspaar werd overal feestelijk ontvangen. En een enkeling kon ze zelfs de hand schudden... En dan kan je dag natuurlijk niet meer stuk. Ik was deze hand in van jaren. Wie heeft er vast gehad dan? Ik heb de, de koningin en de koning. Nou Die koning Willem die doet het fantastisch. Hij is koning, hij heeft zijn gezin, drie kindertjes. Schitter en schitter. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, u hoorde het al in het nieuws. Het VWO Eindexamen Frans dat morgen op het programma staat is uitgelekt. Aan de telefoon heb ik Satya Safdari. Hij is van het LAX, het Landelijk actie kan komitee scholieren. Uh, goedenavond of beter uh, bonsoir? Hallo. <laughs> ja, we hoorden zojuist dat het college ernaar streeft... om op tijd een vervangend examen klaar te hebben. Is dat een goede oplossing? Klopt. Het college voor examens die, uh, gaat morgenochtend aan de scholen... meedelen op welke wijze zij het examen gaan afleggen. Ja, en zijn alleen de vragen eigenlijk uitgelekt of ook de antwoorden? Uh, het examen is uitgelekt, maar het correctievoorschrift niet. Ja, wel, maar goed, die antwoorden zijn natuurlijk vrij snel op te zoeken, of niet? Ja, als van technische kan je snel een blik werken en je weet een paar dingen al. Ja, maar <laughs> ik begrijp dus dat ze nu waarschijnlijk het examen gaan opgeven wat ze klaar hadden liggen voor een herexamen. Uh, dat zou je kunnen zeggen, ja. En, maar dat, dat is dan logistiek een heel probleem, hoorde ik ook. Hoe, hoe gaan ze dat oplossen? Klopt, inderdaad. Uh, het college voor examens kijkt nu gewoon uh, op welke wijze zij dit kunnen regelen. En ze lopen inderdaad een beetje tegen logistieke problemen aan. Want uh, hoe krijg je al die examens op al die scholen? Ja, en wanneer uh, horen ze dat? Morgenochtend ah, zal, okay. zullen de scholen horen hoe het gaat uh, plaatsvinden. Ja, hoe laat weet je dat ook? Nee, niet precies. Dat is nog niet bekend. En wat is jullie advies? Gewoon maar naartoe gaan. Slaap uh, goed, niet te veel stressen en gewoon naar school gaan en uh, je voorbereiden op een uh, examen Frans. <laughs> Ja, maar goed, vervelend is het wel hè? Zeker, het is ja. heel vervelend. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan, dag. <laughs> ja, dag. Goed, we gaan verder met de krant van morgen. Jan van der Putten. De regering zet aan tot het onnodig opsluiten van vreemdelingen. Dat staat in een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken... dat morgen verschijnt. Trouw schrijft erover. Met het opsluiten van vreemdelingen gaat veel fout, zegt de commissie. Zo wordt de politie geprikkeld om veel vreemdelingen vast te zetten. De prestaties van de politie worden onder meer... aan het aantal opsluitingen afgemeten. Dat deugt niet, vindt de commissie. Winkeliers, zij steken hun kop in het zand. Ze houden een slechtlopende winkel liefst open. Ook als dat bedrijfseconomisch gezien onverstandig is. Dat staat in het financiële dagblad. De omzetten gaan soms fors naar beneden, maar dat zie je nauwelijks aan het aantal sluitingen. Winkeliers geven zichzelf liever een veel te laag loon dan dat ze dichtgaan. De problemen zijn groot, zegt de branche. De politiek zou na de bouw en de banen alle prioriteit moeten geven aan de detailhandel. In NRC Next een wonderlijk verhaal over iPhones. In februari meldt een vrouw bij de Apple Store in Amsterdam... dat zij op haar telefoon honderden privéberichten... van tientallen mensen binnenkrijgt, van volslagen onbekenden. Ze kan via de berichtendienst iMessage alles lezen. Paspoortnummers, pincodes en intieme informatie... over bijvoorbeeld ongesteldheid. Bij de Apple Store zeggen ze eerst... mevrouw, dat gelooft u toch zelf niet? Later zetten ze het toestel terug naar de fabrieksinstellingen... en daar blijft het bij... Niemand die uitzoekt hoe het kan dat iMessage kennelijk zo lek is als een mandje. Amerikaanse wetenschappers waarschuwen tegen te veel zitten. Zitten is het nieuwe roken. Volgens het Nederlands Dagblad dreigt inertia, zoals dat heet... een gevaarlijke volksziekte te worden. Oplossingen zijn er natuurlijk ook. Staande telefoneren, staande lunchen en niet zittend vergaderen, maar lopend. Misschien staand een uh, radioprogramma presenteren. Kan best. Ja, kan natuurlijk best. Goed, Kim Jong-un wil dat er luxe geskiet kan worden in Noord-Korea. In de Volkskrant staat dat hij in het oosten... een ski van wereldklasse uit de grond... laat stampen met 100 kilometer piste. Verder komen een kabelbanen, een hotel en een landingsplaats voor helikopters. Volgens Korea Watchers wil Kim Jong-un een graantje meepikken van de Olympische Winterspelen in 2018. Die worden gehouden in het buurland Zuid-Korea. Buitenlanders schijnen dan ook in het noorden hartelijk welkom te zijn. Morgen doet de KLM een eerste testvlucht met wifi of wifi aan boord van een vliegtuig. De telegraaf meldt dat er een antenne is gemonteerd op een Boeing 777 die van Schiphol naar Panama vliegt. Internet gaat tussen 10 en 20 euro kosten. En de ontwikkelingen staan niet stil. Als we de krant mogen geloven is de KLM ook in overleg met Albert Heijn. Om een boodschappendienst te beginnen hoog in de lucht geef je dan door dat je een halfje bruin nodig hebt en een pakje melk. En na de landing staat het voor je klaar. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Of Stone was dit van Dotham. Vandaag een aparte dag in Den Haag. Met een heldere boodschap van de PvdA-minister van Financiën... Jeroen Dijsselbloem. Hou maar serieus rekening met extra bezuinigingen. En PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom... die zorgde voor grote verwarring. In ieder geval bij de parlementaire journalisten in Den Haag... is Joost Vullings. Dag Joost. Ja, hallo Mieke. Ja, laten we beginnen met die heldere boodschap. Hou maar rekening met extra bezuinigingen in 2014. Verrassend? Nee, dat ook weer niet. Maar wel heel erg eerlijk. Want uh, ja, eind februari, wie weet, weet je het nog? kwam het Centraal Planbureau met voorspellingen. Nou, het gaat allemaal slechter met de economie en de overheidsfinanciën. En gelijk patsboom, de vrijdag daarna presenteerde het kabinet een bezuinigingspakket. A4,3 miljard euro. Nou, dan weet iedereen waar die aan toe is. Maar toen kwam in één keer dat sociaal akkoord. En tot ieders grote verbazing ging dat pakket in één keer van tafel af. Ja, in de hoop uh, dat de economie weer zou aantrekken. zodat die bezuinigingen uiteindelijk in augustus niet nodig zouden zijn, of in ieder geval een stuk minder. Je weet nog wel, Rutte sprak toen over een, een groen waasje van herstel. Uh, nou ja, de oppositie geloofde dat dan gelijk niet, op economen ook niet. Die zeiden wat er ook gebeurt, er moet extra bezuinigd worden. Nou ja, gisteren in de wandelgangen hierna ging al het gerucht rond. Er moet extra bezuinigd worden, maar sterker nog, er komt nog een extra bedrag bij. Kortom, meer dan die 4,3 miljard euro richting de 6 miljard euro. Nou, de minister van Financiën noemde vandaag geen concreet bedrag, maar hij zei dus wel... Ja, je liet het zelf net horen, je ja. hoeft geen wiskit te zijn... om mm. te bedenken dat het uh, slecht gaat. Nou ja, Pijnlijk lijkt me voor uh, premier Rutte. Hij hoopte op een lagere bezuinigingsopdracht, maar het wordt dus meer. Ja, zeker. Ja, als we nog even teruggaan naar die dagen rond het sociaal akkoord. Je, je ziet onze premier daar nog zitten bij Ferry Mingelen op dat stoeltje van... Uh, mm -hmm. mensen, als je geld hebt, koop dan die auto en De... koop dat huis... en laten we toch met z'n allen het CPB verslaan. Nou, het lijkt er toch op dat uh, het CPB ons... Uh, heeft verslagen. En dat was een vrij opzichtige poging van onze premier... om een positieve stemming te creëren. Maar uiteindelijk is de conclusie dat je de crisis... Ja. niet kan verslaan met positivisme. Ja, tenzij we met z'n allen zeggen... Ja, misschien hadden we beter moeten luisteren naar de premier. En dan had hij wellicht wel gelijk gehad, Mieke. Ja, is het toevallig eigenlijk dat vandaag dit uh, nieuws uh, naar buiten komt? Ik denk het niet. Uh, morgen komt Eurocommissaris Rehn met een beoordeling... of ieder land in Europa wel goed bezig is met bezuinigingen en hervormingen. Maar hij geeft ook een soort stand van de Europese economie. Ja, en dan wordt het verhaal van hem waarschijnlijk... het herstel gaat langzamer dan verwacht. Uh, ja, en dan kan je moeilijk in Nederland volhouden. We gaan pas in augustus kijken of we extra moeten bezuinigen. Vanaf dat moment, uh, vanaf morgen, is gewoon duidelijk dat dat moet. Dus vandaar de vlucht naar voren waarschijnlijk. Ja, maar wanneer wordt duidelijk waarom? bezuinigd gaat worden. Ja, een lastige vraag. In ieder geval half juni komt het CPB weer eens met voorspellingen. Nou, dan weten we in ieder geval het bedrag, echt het bedrag, wat we moeten gaan doen voor volgend jaar. Uh, het kabinet heeft toegezegd, dan komen wij nog voor het zomerreces met een brief. Gevolgd door een, met, een debat met de oppositie. En dan hoopt het kabinet steun te vinden voor die plannen. Dan worden die plannen in potlood ingeboekt. En uh, ja, neemt het kabinet in augustus, zoals beloofd aan de vakbond in het sociaal akkoord, in augustus pas een definitief besluit. En dan na de de verwarring van de dag die komt voor rekening van Diederik Samsom... Wat, uh, wat ging er mis? Nou, ja, kijk, hou je vast, uh, Mieke. Dit ja. wordt een, het wordt een exegese en dat, dat is ook het werk wat ik de hele dag heb gedaan. Ben dol op? Ja, ben je dol op. Kijk, dit, is, dit geeft ook een beetje aan uh, uh, hoe wij als, als pers en politici... elkaar in Den Haag af en toe heel erg kunnen, kunnen bezighouden. Wij zijn natuurlijk toch bezig met ja, wat heeft nou iemand echt bedoeld te zeggen. Nou, we weten allemaal uh, dat binnen de Partij van de Arbeid... niet iedereen uh, ja, echt een hele grote voorstander is... om die 3% begrotingsnorm heilig te verklaren. Nou, dat dat ik en mijn collega's er een hobby van maken... zo af en toe is bij Diederik Samson aan te kloppen van... is die norm nog wel heilig, zeker op een dag als vandaag... waarin er over gesproken wordt. Laten we eerst teruggaan naar rond het sociaal akkoord. Toen zei Diederik Samson dit. Het is een harde afspraak. Dus daar valt niet aan te tornen. We hebben een begrotingsdoelstelling voor 2014... en die willen we ook gaan halen. En in augustus kijken we welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Kijk, tien seconden. Kraak helder, lijkt me Mieke. Ja, maar toch zegt hij geen nee op die vraag. Er valt niet aan te, te, te tornen. Nou, helderder dan dit wordt het niet hoor, Mieke. Okay. Want la laten we even naar ja, vanmiddag ja. rond het vragenuur gaan. Toen zei hij dit. Bent u tot slot met mij eens dat het logisch is... dat op het moment dat zo'n tekort echt oploopt... dat er dan discussie komt over het wel of niet halen van 3% in 2014? Ja, dat die discussie er komt, dat is logisch. Binnen wat, de coalitie? Wat de uitkomst van die discussie is, dat besluiten we dus pas in augustus. En uh, de motie Pechtold, die is aangenomen in deze Kamer... Uh, heeft het kabinet opgedragen om al... Voor de zomer een brief daarover te sturen, zodat ook de oppositie daarover kan meepraten. Dus het is niet alleen een coalitiekwestie. Nee. Alle partijen hier dragen de verantwoordelijkheid om deze economie van Nederland weer verder te helpen. Die voelen ze ook allemaal. Dus dat wordt een gezamenlijke aanpak. U zegt, maar, tot om, Ik haak nog even aan. U zegt, er is een discussie straks over die 3 procent. Maar de uitkomst daarvan die weten we nog niet. Ik dacht dat er in het akkoord gewoon stond: 3 is 3. Nee, de uitkomst weten we op basis van de raming in, die in augustus pas komt. Zo hebben we dat met elkaar afgesproken. Maar u houdt niet van tevoren keihard vast aan die 3 procent? Zoals de VVD, uw partner, wel doet.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 Als er omstandigheden zijn waardoor je er vanaf zou kunnen wijken, moet je dat doen. Of dat in 2014 het geval is, weten we op dit moment niet. Uh, we verwachten en we hopen overigens van niet. Uh, in augustus komt de raming en dan zullen we kijken wat er precies nodig is. Ja, Mieke. Veel woorden heeft u nodig, hè? Ja, en hoe gaat het dan na zo'n interview? Dan stoomt hij die plenaire zaal binnen... en dan staan de mensen die hem geïnterviewd hebben, die kijken elkaar aan van... Ja, ging, ging Diederik Samson hier nou die 3%-norm ter discussie... Stellen. En dan gaat iedereen een beetje proberen ja, te achterhalen. Wat zei hij nou precies? En dan ontstaat een grote twijfel. Nou, dan gaan we natuurlijk gelijk naar de VVD rennen. Van, ja, Diederik Samson stelt misschien die, die norm ter discussie. Maar goed, wat je dan ook gaat doen is van... ja, toch nog maar eens even bij de Partij van de Arbeid vragen... of dit nou wel de bedoeling was. En wat bedoelde hij nou echt te zeggen? Ja, en dan ontstaat zo'n typische Haagse suspens. Ja. Uh, want toen gingen we dus op zoek naar Diederik Samson. Uh, en toen bleek dat er gestemd werd in de Tweede Kamer. Dat houdt in dat alle 150 Kamerleden aanwezig waren. Zijn. En wat bleek? Diederik Samson... Die was er niet. En Halbe Zelstra van de VVD ook niet. Oh. Ja, dan ga je natuurlijk denken... nou, die Halbe Zelstra die staat nu ergens in een steegje die, die Samson uh, ja, in elkaar te rossen. Van wat, heb je, wat heb je nou weer gezegd? En, en uiteindelijk ja, vonden we de woordvoerster van Samson... die echt zei, wat, wat maken jullie met z'n allen druk om? En is er echt wat aan de hand? En ik loop met haar mee naar de VVD... of de, de Partij van de Arbeidgangen... waar we worden opgewacht door nog meer collega's. Waardoor zij dacht, oh jee, er is toch echt wel wat aan de hand. Toevallig kwam ook nog een VVD voorlichtse eraan. Die natuurlijk dacht: toch eens even bij de Partij van de Arbeid informeren wat de leider nu precies bedoeld heeft. Nou goed, we kregen met z'n allen een discussie met als conclusie: misschien moeten we Diederik Samson aan het eind van de middag toch nog maar eens spreken wat hij echt bedoelde. En toen zei hij dit om vijf uur. Ook als het flink tegenvalt alsnog, zegt u ja... dan gaan wij wel een pakket samenstellen samen met de VVD... en eventueel oppositie om binnen die 3% te blijven. Ja, dat is onze ambitie. Dat hebben we ook met elkaar zo afgesproken. Het is ook belangrijk om die rust in het systeem te houden. Uh, volgend jaar groeit de economie een beetje. Dan is het ook uh, mogelijk om een begin te maken met herstel van het begrotingstekort. Want dat doe je als je 3% tekort hebt. Dan heb je nog steeds een vrij fors begrotingstekort. Onze ambitie is en blijft om die 3% te halen. Ja, nou, sla ik even aan op het woord... Ambitie. Dat betekent dat het ook eventueel niet gehaald kan worden? Nou, dat betekent dat je een begroting maakt die daaraan voldoet. Nou, dat is in ieder geval weer een stuk duidelijker. Maar het blijft toch wel een, woor, uh, ja, een spel met woorden... en dat maakt iedereen toch een beetje achterdochtig... van ja, je kan er niet echt conclusies aan verbinden. Uh, dat, dat ga ik dan ook niet doen, behalve dan dat je kan zeggen... dat extra bezuinigingen in iedere coalitie gevoelig liggen. Dat blijkt dan ook wel weer vandaag door zijn woordenspel. Uh, bovendien heeft dit kabinet uh, geen meerderheid in de Eerste Kamer... dus de oppositie moet er ook nog bij bij betrokken worden. Uh, maar goed, ja, wie weet dat na verloop van tijd toch nog blijkt dat Diederik Samson hier vandaag... een soort grotere strategie over ons heeft uitgerold. Ja, of dat Samson gewoon zijn dag niet had. Eh, dat vinden mensen zoals ik vaak moeilijk om te geloven. Maar toeval en chaos spelen vaak een grotere rol op het binnenhof... Dan, dan meesterlijke strategieën. En daar hou ik me dan maar aan vast. Nou, dankjewel, Joost. Jullie hebben je er in ieder geval uitstekend mee vermaakt. Je zou moeten hoort. weten hoeveel gediscussieerd <laughs> we hebben. We hebben bepaalde quotes seconde voor seconde teruggeluisterd. Okay. Nou, Goed. ik ga lekker slapen, denk ik. Ja, blijf nog even luisteren. Zeg tot 12 uur. Oh, sorry hoor. Oké, okay. ja. dag. Oh, on!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 my car. I got most of the means and scripts for the scene. I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a favorite chat but better than that. Put in my belly and a license for my daddy and nothing's gonna bring me down. I'm about to blow Paolo heet Nutini, een nummer pencil full of lead. Het wapenembargo tegen Syrië zal niet worden verlengd. Het staat de Europese landen straks vrij om naar eigen inzicht wapens te leveren aan de oppositie. Rusland heeft inmiddels al laten weten haar raketleveringen aan het regime van Assad te hervatten. En dat alles met een vredesconferentie in het vooruitzicht. Hoe gaat dit de oorlog in Syrië beïnvloeden en hoe zal het uiteindelijk uitpakken? Ik ga het bespreken met diplomatiek expert Robert van der Roer. Goedenavond. Goedenavond. Ja, minister Timmermans van Buitenlandse Zaken die zegt alles moet erop gericht zijn om de strijdende aan de onderhandelingstafel te krijgen. Is dat de beste manier? Nou, dat is een loffelijk streven. Maar wat valt daar te halen aan de onderhandelingstafel? Als je kijkt naar de uh, conflicten van de afgelopen decennia... zeg maar, de kleinere conflicten, niet de echte grote wereldoorlogen... die hebben we gelukkig niet meer in de wereld. We hebben kleinere regionale conflicten, die kunnen nog zeer bloederig zijn. Denk aan Bosnië, denk aan Kosovo, dicht bij huis... Wat gebeurde er in die situaties? Daar werd de, de agressor, zeg maar de hoofdagressor, Milosevic was dat toen, mm -hmm. vergelijkbaar met eh, Assad nu, die werd uiteindelijk twee keer naar de onderhandelingstafel gebombardeerd. Daar is op dit moment geen enkele sprake van. Assad heeft redelijk vrij spel, zeker met de steun van de Russen, en de oppositie is te verdeeld. Ja, maar toch denkt uh, uh, de Britse collega van uh, Timmermans uh, ja. dat uh, mogelijke leveranties aan de oppositie toch een stok achter de deur kunnen zijn voor Assad. Ja, ik denk dat dat voor binnenlandse consumptie is. Uh, om nu te denken dat, uh, dat Assad daar uh, wakker van ligt vannacht. Uh, dat is een utopie. Uh, Assad uh, ziet een, een verdeeld Europa. Dat is heel wat anders. Europa is militair uh, en politiek op dit moment verdeeld. Maakt geen vuist. En de Franse en de Britse wapens, voor wat ze waard zijn... Uh, zullen niet beslissend zijn op dit moment in het conflict. Ze zullen overigens niet meteen worden ingezet, als zal al worden geleverd. Tot zullen augustus ze, ja. zullen ze niks Tot, doen, hè? maar nee. daarna wel... Ja, maar ach, ja, nee. wat stellen op dit moment, uh, daar moeten we echt wel reëel in zijn. Frankrijk en Rusland zijn uh, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn geen militaire grootmachten meer. Dat is verleden tijd. Dat heeft ook bewezen. Ook in die conflicten, in, ook in Libië nog, zonder de Amerikanen kunnen zij niks. Ze kunnen materieel leveren. Maar de oppositie, en dat is een ander groot uh, probleem, is veel te verdeeld in Syrië. Uh, uh, Syrië wordt op dit moment steeds meer een speeltuin voor Al-Qaeda. En uh, het, ge het gevaar dat die wapens in verkeerde handen raken is absoluut reëel. Is in Libië gebeurd, uh, heeft verspreid naar Mali. Noem maar op, Libië is nu nog steeds uh, een totale chaos. Dus de vrees dat die in verkeerde handen belanden is. Uh, is juist, niets doen is overigens geen optie. En daar zit natuurlijk het grote probleem. Men wil iets doen, maar men weet niet wat. En dat, is de, dat demonstreert de totale radeloosheid van de internationale gemeenschap. Ja, nou goed, dan hebben we ook nog Rusland. Die zei, ja, uh, we zijn teleurgesteld uh, in Europa dat het embargo niet uh, is verlengd. Maar ze gaan wel raketsystemen leveren. Want dat zou stabiliserend werken. Dat je ook denkt, ja, waar is daar de logica? Ja, nou ja. Wat moet je daarvan geloven? Rusland zegt steeds dat het uh, om oude leveranties gaat. Uh, gaat Moskou de facturen openbaren? Ik denk het niet. Geen hond kan dat bewijzen. En Lavrov roept dat. Uh, Sergei Lavrov is een, uh, dat vergeten we wel eens in het Westen... is een old hand van de Russische diplomatie. Ik heb hem zelf een paar keer geïnterviewd toen hij nog VN-ambassadeur was. Hard-nosed no diplomat. Spreekt zijn talen. En uh, met een stalen gezicht uh, zag, zat hij gisteravond met Kerry in, uh, in Parijs in een hotelkamer te onderhandelen. We moeten zien dat er half juni een serieuze vredesconferentie komt. En daar zit ook het grote punt voor de Amerikanen. De Amerikanen willen militair niet, willen ook niet, niet ingrijpen, willen ook geen leveranties plegen. Gaan ze nu de Russen diplomatiek aan de onderhandelingstafel zeg maar, uitroken? Gaan ze testen, wat gaan die Russen eigenlijk laten zien aan die onderhandelingstafel? Dat wordt het grote vraagstuk. Dat interesseert mij als diplomatieke watcher heel erg. Ja. Wat is de voornaamste reden eigenlijk dat uh, Rusland Assad toch steeds maar blijft steunen? Nou ja, dat is een, paar, een complex van redenen. De, de economische en militaire belangen voor, uh, zijn groot van de Russen in Syrië. Uh, zolang Assad er zit, zijn de Russische belangen gewaarborgd. Ik denk dat ze geen... Uh, Weinig geven om de persoon Assad. Zodra er een opvolger komt die hun Russische belangen waarborgt... dan steunen ze die weer even goed. Maar Syrië is ook een toneel om te laten zien... kijk eens, we, de Amerikanen die, die doen niks. En kijk eens hoe onmachtig ze eigenlijk zijn. Wij houden Assad mee in het zadel. Wij kunnen ons non-interventionistisch beginsel hier botvieren. En ze trekken ook nog een lange neus naar Europa... Dus ja, eigenlijk wordt de anti-westerse agenda van Poetin, wordt op dit moment, uh, ja, ja, die komt volledig ten gelde, uh, en uh, ja, dat, dat wordt ook weer voor binnenlands gebruik uh, getoond. Uh, Poetin draait toch ook de klok een beetje terug en, uh, ja, zet de borst vooruit tegen het Westen op. En daar heeft Europa geen antwoord op. En daar heeft Amerika op dit moment ook geen antwoord op. En dat wordt het grote machtsspel in die, in die conferentie als die er komt, overigens. Ik moet het ja? nog zien. Dat de, ja, ik moet het nog zien dat de Syriërs met een delegatie gaan komen. Kijk, de Assad heeft gezegd. Die, ik, ik, ik stuur vier of vijf man, onder wie is een premier. Maar als je eens optelt en overziet hoe volstrekt chaotisch eh, het tableau er aan, aan de oppositiekant uitziet. Met toch een stevig ja, jihadistische component. Ja, wat, wat, wat gaat daar, uh, wat gaat er voor echte onderhandeling komen? En ja. wie heeft er wat bij te winnen? Nou ja, Assad staat dus eigenlijk nog behoorlijk sterk. Eigenlijk wel, ja. Het is dus wat ik aan het begin ook zei: dat als niet, hij uh, niet de militaire druk voelt, dan, uh, ja. dan, hoef je, dan hoef je niet te onderhandelen. Want wat wint hij nu bij onderhandelen? Bovendien, en dat, dat vergeten mensen: de, de men gaat onderhandelen over een akkoord. dat eigenlijk vorig jaar juni al in Genève is gesproken. Toen nog onder, onder voorzitterschap van Kofi Annan. Maar in dat akkoord, de zogenaamde Geneva Agreement, daarin is niet uitgekristalliseerd. wie dan in die overgangsregering blijft zitten of komt te zitten. Is dat is dat Assad of is dat een opvolger? Ik denk, Assad heeft onlangs nog weer gezegd... er valt niet te onderhandelen over mijn presidentschap. Er komen verkiezingen aan, die wachten we af. Nou, tel uit je winst. Daarmee zegt hij eigenlijk, ja, je kunt onderhandelen tot je in ons weet. Weeg, weeg, maar ik blijf nog even zitten. Dankjewel. Robert van der Roer was dit diplomatiek expert. Graag gedaan.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 de, op dieren, de Goedenavond Frieso Lammersen Goedenavond. Ja, u bent conservator oude schilderkunst van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Kenner van het werk van Jeroen Bos, want over hem gaan we het hebben. Maar eerst wil ik van u weten, welke schilderij beschreef Boudewijn de Groot in dit nummer? Een tuin der lusten uh, ja. Leuk hè, om dat weer eens te horen. Ja. ja, ik ken het eerlijk gezegd niet. Maar nee, was, maar oh, uh... nou, dan vind ik het heel goed. Nou, die eerste punt is alvast binnen. Uh, 2016 is benoemd tot het Bosjaar. Hè? 500 jaar geleden uh, overleden Jeroen Bosch. Bos. Vandaag zijn de contracten getekend voor de bruikleen van drie werken van uh, Bos. Die komen uit Venetië. Zometeen heb ik daar even Jet Bussemaker over aan de lijn, minister. Uh, een bijzondere schilder, uh, uh, Jeroen Bos. Zijn werk bestaat bekend om hele bizarre beelden. Dat hoorden we ook net. Wat schilderde hij zoal? Ja, dus uh, nou, vooral religieuze voorstellingen, uh, maar ook uh, genre-achtige, als eerste... In dus de eerste 15e eeuw en de 17e eeuw komt dat veel meer genreachtig. Dus landlopers, uh, vechtende boeren. Hij is de eerste die dat soort dingen doet, maar daarnaast ook religieuze dingen. En hij is natuurlijk beroemd om zijn, zijn helden tevreden, ja. zijn duivels... en dat soort uh, woeste ja. dingen. Nou, er zijn zelfs uh, postuum psychoanalyses uh, van, van hem gemaakt. Hè? Geopperd dat hij aan de drugs was, of een lid van een gekke secte... Of, of krankzinnig... Of... Toch? Ja, ja, het is een. een nou, voor een ja aan een kant ontzettend leuk, maar aan de andere kant, je weet nooit wat het echt betekent heeft. En vermoedelijk, ja, zeker die opdrachtgevers moeten gewoon, ja, moet het voor hun moet het vrij helder zijn geweest. Maar wij, ja, duist, tasten eigenlijk voorkomen in het duister. nog steeds, nou eigenlijk hè? Voorkomen. En iedereen heeft een andere mening. En elk jaar verschijnen een tientallen boeken, echt waar, en met allemaal de meest knotse interpretaties tot hele normale. Maar Eigenlijk weten we het gewoon niet. We weten eigenlijk bijna niets van hem. Hè? Dat is het grote probleem. Nee, die drugs, is dat een... Ja, ik geloof er niks van. Maar... Nee, okay, goed. <laughs> nou ja, past die eigenlijk wel in een traditie. In een Hollandse traditie. Ja, of een, een Vlaamse beetje, dan, maar, ja. nee, maar hij is heel... Dus los van zelfs de voorstelling is zelfs zijn techniek heel uitzonderlijk. Hè? Juist in die 15e eeuw, dus de tijd van de Vlaamse primitief... ontzettend nauwgezet schilderen. En hij is de eerste die heel los schildert al. En ook dat wordt al in zijn eigen tijd gekenmerkt. Wat, hoe is het toch mogelijk? Dus zelfs in stijl is hij al heel uitzonderlijk. Ja. Ja. Nou is de het enige museum in Nederland dat werk heeft van Bos. Verder nergens. Hoe kan dat toch? Nou, omdat hij dus zo ongelooflijk populair al in de 16e eeuw is. Zelfs tijdens zijn leven. En in de 16e eeuw zijn de Spaanse koningen... die willen gewoon zijn oeuvre hebben, min of meer. Dus die doen daar alles voor. En ja, daar kan niemand tegenop. Dus daarom in het Prado, hè, dat is gewoon de oude koninklijke collectie... Ja. zitten de mooiste stukken. Ja. Nou, sowieso is er niet zo heel veel werk van hem. Hè? 40 werken. Was hij misschien ja, niet zo productief... Met, nou, of is er veel verloren gegaan? Ja, en dat is nog met tekeningen meegeteld. Dus als je schilderij hebt, heb je het op 25, 30 uit. Dat is natuurlijk een discussie over een aantal groep. Uh, er is heel veel verloren gegaan. Uit inventarissen, beschrijving van kerken, weten we dat die veel en veel meer. Echt grote stukken die allemaal weg zijn. Dus. Ja. En er zit er dus in Italië, zit er, het is over de hele wereld verspreid. Ik vind het toch gek dat er zo ontzettend weinig hier in Nederland is. Ja, het is dramatisch. Nee, en en onze schilderij, de, de, de Marskram, is dan de beroemde. Die is pas ja. in 1930 gekocht. En, en de andere twee in 1940 als een schenking. En ja, daar mogen we nog heel blij mee zijn. En, ja. en het Rijksmuseum lukt het al niet meer. Dus dat, uh, al, ook die, in dezelfde tijd dat Boijmans probeert schilderijen te kopen van Bos... is Rijksmuseum ook op de markt. En, en die slagen er al niet in. En dat is een van hun grote frustraties. Dus, ja. Goed, ik zei het al, drie, weken van, drie werken van Bos die komen uit Venetië. Minister Jette Bussemaker van Cultuur... Wat bij de ondertekening van die contracten. Ik belde haar eerder vanavond en vroeg haar of dat een belangrijk moment was. Ja, nou wel een heel bijzonder moment. En een hele mooie Italiaans-Nederlandse culturele samenwerking... met ook hele bijzondere schilderijen. Ja, met uw liefhebber... En, uh... Ja, nou ja, ja ik, ik, ik vind ze heel mooi. Er is ontzettend veel op te zien. Je bent geneigd eigenlijk om daar even naar te kijken... misschien weer door te lopen. Maar als je nou echt naar zo'n schilderij gaat kijken... en zeker als de mensen naast je staan, zoals bij mij vanavond het geval was... die je ook gaan vertellen wat er allemaal te zien is... en wat er eigenlijk nog voor lagen achter zitten... en hoe je dat kan bestuderen met infrarood, et cetera... ja, dan, dan, dan gaat het ook heel erg leven. Nou ja, Nederland krijgt u werken in bruikleen. In ruil ja. betalen wij mee aan... Aan die restauratie, dat heb ik toch goed begrepen? Ja. ja. ja. Is dat eigenlijk een normale ja, gang van zaken? Ja, dat is wel gebruikelijk. Dat als je uh, bijzondere schilderijen in bruikleen uh, wilt... en als die schilderijen niet in allerbeste doen zijn... dat je dan ook bijbetaalt aan, uh, meebetaalt aan het restauratieproject. Eigenlijk is dat dan ook nou ja, de deal die je maakt... om het uh, schilderij in bruikleen te kunnen hebben. En als je kijkt hoeveel schilderijen men hier in Venetië heeft... die gerestaureerd zouden moeten worden... ja, daar kan je niet op wachten. Uh, dus uh, ik denk dat het heel mooi is dat deze schilderijen nu een speciale behandeling krijgen. En dat in ruil daarvoor wij die schilderijen in Nederland allemaal uh, kunnen zien. Ja, er zijn maar heel weinig werken van Bos in Nederland. Ja. Zouden dat niet op een of andere manier wat meer kunnen worden? Ja, dat zou natuurlijk uh, heel erg mooi zijn, maar ik denk dat we al heel gelukkig mogen zijn met deze stap uh, die we zetten. En zoals u weet hangt er aan schilderijen tegenwoordig ook een uh, prijskaartje, zeker aan die van uh, Jeroen Bos. Ja. Dus laten we ons nu maar gelukkig <tie> okay. prijzen dat we deze stap uh, zetten. En nou ja, u heeft ze dus vanavond kunnen bekijken. Hoe zou u ze kenschetsen? Ja, het zijn schilderijen die zoveel verhalen vertellen... en in zulke diepe lagen hebben natuurlijk uh, geen vrouwelijke werken. Uh, ze zijn nogal uh, bloederig. Uh, er is veel dreiging, brand. Uh, mensen die een, uh, een dolk in hun hart gestoken krijgen. Uh, dieren die eigenlijk het kwaad uh, verbeelden. De wereld van Dante die erin uh, uh, te zien is. Nou ja, het is, een, het is een heftig wereld. Ja, is er nog één detail speciaal blijven hangen? Nou, wat een heel mooi is, er staat een man die ligt ergens met een broek. En als je heel goed kijkt, zie je in die broek dat daar een wonderschoon, heel erg mooi uiltje is geschilderd. Ja. Dan moet je heel goed kijken. Zo zijn er heel veel zoekplaatjes in die schilderijen. Ja. Maar dit vond ik een bijzonder mooie. Ja, Hartelijk dank, eh, Jet staan. Busmaker. En in 2016 zijn de werken in de bos te zien. Graag staan. Ja, Friso uh, Lammertsen, uh, kent u die werken eigenlijk, die uit Venetië komen? Ja hoor, die ken ik goed, ja. ja en u ziet er naar uit om ze daar te verwelkomen, neem ik aan. Ja, het is heel bijzonder, omdat ze uh, niemand heeft, ze, om, juist dat ze gerestaureerd worden is zo mooi. Omdat ze niet in goede staat zijn, je kan ze eigenlijk niet goed zien. Dus ze zitten enorme vernislaag op en ik ben dus ongelooflijk benieuwd wat je eigenlijk gaat zien nou, als ze schoongemaakt worden. Ja, maar er komt nog meer hè, naar Den Bosch, ook uit het Prado begreep ik. Ja, ik weet ook de niet Nee, al? die zal zal uitgesloten, neem ik oh. aan. Ik, zit natuurlijk, ik, ik maak die tentoonstelling niet, maar nee. dat schilderij is nog nooit uitgeleend zover ik weet. En misschien moet je dat ook wel niet doen. Dat is zo'n soort icoon, daar moet je misschien niet die risico's mee lopen. Ik denk eerlijk gezegd dat ze hem ook niet eens aanvragen. Nee, dan moeten ze maar naar het Prado, de mensen, ja. om daar te ja, gaan dat, bekijken. Ja. Ja, er zijn een aantal schilderijen die, die dat risico maar misschien niet moeten lopen. Nee, maar is er nog iets, iets, een ander werk waarvan u zegt dat komt wel en dat lijkt me geweldig? Misschien Boymans, die zal het toch wel uitlenen. Uh, nou, toevallig is gisteren zijn onze restauratoren gaan kijken. Want het zijn ook hele kwetsbare stukken. Ja, zelfs het stukje Rotterdam den Bos. Uh, en dus ik, ik verwacht rapporten en dan gaan we eens kijken. Ja, het, is, het is, klinkt uh, politiek, maar het, is, het, is, uh, het zijn hele kwetsbare dingen. En, we moeten, en, en twee ervan zijn echt, nou, zelden tot nooit. En ook zelfs onze Marskramer is eigenlijk bijna nooit het museum uit. Dus. Uh, Nee, we zullen wel wat doen. Maar ik weet het. We moeten wachten eerst af. En, en, en ja, zo gaat het. Het lijkt wel met een politicus. Nee, ja, ik weet het niet. Ja, nee, nee, begrijp uh, nee het. ik begrijp het niet. Nee, je hebt de, de, de kwets, Het zijn hele kwetsbare partijen. Ja, maar juist, het moet en, en, toch wat worden dan die, in, in de bos, hoor. Oh, in 2006. Maar, nee, maar ze hebben prachtige dingen. Uit Berlijn, uit Madrid okay. uh, komen dingen. Dus de, het, het, het komt goed, hoor. Het zeker met Venetië. Ja. Uh, dat is onvoorstelbaar dat die komen. Ja, goed hè. Nou goed, ik, ik, ik, ik reken erop. Ik ga zeker kijken. Hartelijk dank, Friso Lammertsen. Graag gedaan. Ja. And the other thing is that MUZIEK Boubacar Trouwre is dit. Weet je hoe het nummer heet, eh, Manon Strava? Oh, Heel slecht Oké, okay, goed. Jij bent hier uh, uh, en wij luisteren naar Malinese muziek. Dat heb je ja. vast ook heel veel gehoord, want Absolute. je hebt daar vier jaar gewerkt. Ja, bijna vier jaar. Fijne muziek, hè? Ja, dus dit kan, dit ja. gaat eindeloos door. hè? Dit gaat eindeloos door. Ja. En dat is een van de mooiste dingen van mij. Ja, ja de muziek? Ja, ja, de muziek. En deze zanger wonen toevallig ook nog in mijn eigen wijk. Oké, okay, dus je kent hem persoonlijk? Ja. Nee, net niet. Het oh. was wel de bedoeling, maar. Dus daar niet meer van gekomen. Niet van gekomen nee. Je werkte voor ontwikkelingsorganisatie ICO. Je schreef je belevenissen op. Die columns zijn gebundeld in het boek Bamako Bonjour. Het verschijnt uh, morgen. Um, wat deed je daar eigenlijk precies voor ICO? Um, ik was uh, relatiebeheerder, program officer. Uh, ik was verantwoordelijk voor, uh, voor economische programma's. Niet in Mali, maar in Sierra Leone en uh, in Ghana. Dus je, je reisde ook veel, hè? Ik reisde veel, ja. Dus ik werkte voor het regio-kantoor uh, West-Afrika. Ja. Maar waarom ging je dan naar, naar Mali? Was dat toch een hele bewuste keus destijds? Uh, nou ja, Mali is het kantoor. Ja, dus uh, ja, dat dus ja. was eigenlijk ook een beetje toeval. Uh, een beetje toeval, maar ik, op zich wilde ik al, ik weet, tijdens mijn studie wilde ik al ooit naar Mali toe. Dus ja, uh, ja. en ik denk. Waarom? Uit, hey. Waarom? Ja, dat. Pff, een soort ik, ik wilde toen onderzoek doen naar, de, naar een bepaalde bevolkingsgroep. De PUL, die heb je veel in Mali. Mm -hmm. En uh, ik was gewoon gefascineerd door de muziek ook. En uh, ja, waar is het op gebaseerd? Soms ook geromantiseerde beelden die je hebt. En het was ook echt liefde, hè? Uh, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, als ik zo je boek lees, dan denk ik... Jij, ja, je, heel, je houdt echt heel erg van het land. Hè? Waarom ben je ja. dan nu weer terug in Nederland? Ja, dat is altijd een beetje dubbel. Je staat dan toch met uh, twee benen in twee verschillende continenten, denk ik. Ja. Um, en ik had ook, ik dacht ook van als ik nu langer blijf, als ik nu nog een keer bijteken, dan ga ik nooit meer weg. <lacht> dus, uh, en dan ben ik binnen de korte een keer getrouwd met een leuke Malinees. Oh, nou ja, ja nou nee, dat nee? Ben ik toch uiteindelijk niet. Nee? <lacht> nee geen, had je geen uh, relaties met uh, Malinezen? Uh, of of ja, affaires, ik had, ik had uh, hele... amoers. Oh, nou ja, dat is een interessante vraag. Ik had heel veel relaties. Ik weet relatie. niks over in je boek. Hè? <laughs> en ik word er wel benieuwd ja, naar. Nou ja, goeie, ja, tuurlijk. Daar, daar, daar kom je bijna niet aan. Nee, dat ik moet nee. ook zeggen. En... Nee, nee, nee. Ik zou zeggen, lees mijn boek. Nee, dat is, <laughs> ja, ik, had, ik, heb, ik heb heel veel goede relaties opgebouwd met Marlenezen. En ik heb ook natuurlijk wel een relatie gehad. Maar uiteindelijk. Toch niet? Nee, niet. En hoe komt dat dan? Toch cultuurverschil? Uh, ja, dat denk ik. Malinese mannen zijn heel uh, galant, heel charmant... maar tegelijkertijd ook behoorlijk conservatief. Ja. En uh, nou, dus ik dacht van, ik ga gewoon voor iemand met een Nederlands paspoort. Toch maar? Ja. Goed, vast een hebben mannen die heel graag met je wilden trouwen, hè? Um, ja, nou. goed, ja. Oké, okay, goed, ik zal over iets anders beginnen. In de eerste zin van het boek noem je jezelf een principefundamentalist. Ja. Uh, noem eens wat van die principes. Um, nou, dat is toch heel erg sterk vasthouden aan bepaalde idealen. Bijvoorbeeld, uh, ik ben vegetariër. Ik, ik ben vegetariër sinds dat ik ging studeren, ontwikkelingsstudies. Uh, nou. ja, veel, veel van mijn vrienden zijn in die tijd ook vegetariër geworden. Een aantal hebben dat weer losgelaten. En ik hou me daar toch heel erg sterk aan vast. En, uh, Moeilijk, waarschijnlijk wel daar, hè? Uh, nou ja, precies. Moeilijk. En ook de, zeg maar de, de, de, aan, de, de reden waarom ik vegetariër ben geworden in Nederland... slaan eigenlijk nergens op in Mali. Want dat is meer vanuit milieuoverwegingen. Ja. Dan schrijf ik ook in het boek dat ja, je kunt beter een lokale kip eten... dan, dan, de, dan de geïmporteerde uh, haricot vert, zeg maar. Uit Kenia? Uit Kenia mm -hmm. of uit Frankrijk ook nog eens. Okay. Dus, uh, ja, en, en maar dan... je bent dan geen kip gaan eten, toch? Jawel. Toch wel? Ja, okay. ja uiteindelijk wel. Ja, ja, ik bedoel, ik wil hey, de mensen Van liste, maar... het Nee, het is lastig om om als je natuurlijk uitgenodigd wordt bij mensen om dan uh, uh, ja voedsel te weigeren en denken, ja, dat nou, is het ook ja en dat, dat is, is het dan toch afwegen van ja wat, wat is nou dus belangrijk. dat is het principe wat je overboord hebt gegooid en nog, noem nog eens nou, een principe helemaal overboord gegooid nee dan. maar goed tijdelijk dan uh, nog een andere principe nou je had het je zegt jezelf ben een principe fundamentalist dat klinkt heel ernstig ja nou ja dat is meer dat het vasthouden aan ja, uh, ja. Even kijken nog andere, nou, even gewoon geen andere noem hoor. Nou, um, de, de, de, ik zei al net, je houdt echt van het land. Kun je eens iets, de, de, de sfeer daar beschrijven in Bamako? Um, ja, het is heel dynamisch qua straatleven. Zeg maar het is, uh, op, het is natuurlijk heel het is, het is hartstikke warm. Dus alles gebeurt buiten op straat en er zijn gewoon veel mensen op straat. Ik woon in een Volkswijk, Boeken, een beetje aan de rand van Bamako, waar eigenlijk weinig andere blanken ook woonden. Er werd al gezegd dat we wonen, maar uh, ik, ik heb er nooit in gezien eigenlijk. Nee? Uh, nee, en, nou, je maakt heel makkelijk dat contact. dat deed je heel landen. bewust dat je niet in zo'n zo uh, uh, zo Hollandse omheinde... Ja, toch wel. Ja, Want ik vind het belangrijk om een goede, ja. om, om echt ja. wat van het land te begrijpen en ja. relaties op te bouwen. En daar heb ik ook wel veel in geïnvesteerd. En dat is eigenlijk ook heel makkelijk. Ja. Dus uh, uh, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dat hele dynamische en makkelijk contact maken. Mensen, uh, Als mensen ontbijten op straat. Hè? Ja, dat, ja, precies. En uh, Ook die, die grain waar ik... Ja, waar het boek aan, aan opgedragen is. Ja. Waar het ik is ook... dat een graag? Ja, dat is heel simpel gezegd een hanggroep. Zo noem ik het dan eigenlijk. Maar het is eigenlijk een beetje een te simpele, vertalen, of ja, een simpele uitleg van wat het eigenlijk is. Het is een uh, best wel een belangrijk sociaal instituut in de Malinese samenleving. Dus een samenscholing van mensen, meestal mannen. Elke avond op een bepaalde plek in de wijk. Uh, en dan zitten ze te kaarten, thee te drinken. Maar er, nou, er gebeuren ook heel veel dingen. Er wordt politiek besproken. Uh, problemen, mensen komen er om een probleem te bespreken. Je kunt er wat dingen makkelijk regelen. Toen ik een brommer wilde kopen bijvoorbeeld... kon ik dat heel makkelijk via hem Je ging er gewoon bij zitten. Nou, ik werd erbij geroepen. Want ze zaten oh. aan het begin van mijn straat. Dus uh, ja. ik kon er niet omheen. En op een gegeven moment... Ja, daar gaat het toch steeds vaker bij zitten. En, met, en, en eigenlijk op het laatste ook met de crisis. Toen, uh, toen ik eigenlijk niet meer zoveel uit kon. Hebben we ja, steeds meer tijd doorgebracht. Want en... er is natuurlijk nogal veel gebeurd in Mali hè? de ja, afgelopen ja, tijd. Wel, ja. De burgeroorlog, de opstandige Torex in het ja. noorden. Hing dat eigenlijk in de lucht? Of had je verwacht dat het, dat het daar echt uh, oorlog zou worden? Nou, eerlijk gezegd had ik het niet verwacht dat het zover zou komen. Mm. Zijn natuurlijk wel, in, in het boek heb ik natuurlijk wel op een aantal mm -hmm. ja, in ook al beschreven van hoe dat is toch wel uh, uh, bepaalde dingen waren die dat. Ja, de, de rebellie, maar ook de, de, de, toch wel zwakke staat, zwakke democratie, al-Qaeda die er al heel erg lang zit. Uh, uh, nou ja, Mali die ook nog steeds, uh, waaruit veel jongeren ook nog werkeloos zijn. Heel veel verschillende factoren die daartoe geleid hebben. Maar voor ons kwam uite de de situatie, de oorlog, de interventie van de Fransen. Nou, dat is volledig uh, op ons rauwe dak gevallen. Ja, en hoe heb je dat beleefd, die periode? Uh, nou, die periode was heel erg stressvol. Want uh, op zich was het natuurlijk al, hè, we hadden het staatsgreep een jaar van tevoren gehad. Maar Bamako was nou, relatief rustig, we ons, ons, ons leven wel goed doorzet. Maar met de Franse interventie kwam er wel een directe dreiging voor westerlingen. voor aanslagen en uh, uh, ja, ontvoeringen. En wat, ja, daar was je ook bang voor dat je ontvoerd ja, van... nou, ja, daar was ik wel ah, bang he? voor, ja. Toch? En ineens ben je dan geen heel Als je een Fransman bent, of maakt dat dan niks nee, uit? Nee, dat, dat, dat, dat verschil zien ze niet, hè? Nee, nee en, en wat, wat vooral heel erg lastig. Ik vond die verschillende tegenstrijdige adviezen. Dat de ene zegt van ja, over jou komt niks. En de ander zegt van uh, nee, je moet weg. Ja. Dus dat uh, vond ik dat vooral. En ook dat mijn ouders zich erg ongerust maakten. Ja. Dat vond ik soms nogal lastiger dan, uh, dan waar ik zelf in zat. Dus, uh, maar goed, ja. dus die zijn blij dat je weer terug bent. Absoluut, ja. ja. Heb je eigenlijk nog contact met vrienden en kennissen in Mali? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja. Het is nu even lastig. Ik, moet, ik ben me aan het installeren. Ik moet even mijn telefoon regelen en even kijken hoe ik goedkoop kan bellen. Ja. Maar uh, ik, uh, ja zeker. Het en wat vertellen ze dan over hoe het nu is? Nou, heel toevallig kreeg ik kreeg net een sms van de ja? buurjongen. Dat oh. was heel grappig. En uh, die zei van, het gaat allemaal goed met Mali. Binnenkort zijn er verkiezingen. En uh, er is ook een festival in de Selenge. Dus dat is weer typisch. Maar nee, zeg maar. Enerzijds hebben we de politiek en de crisis. En tegelijkertijd ook, ook, tegelijkertijd ook weer gewoon het dagelijks leven. En de dingen die, uh, ja, nou ja, cultuur. Wat dus ook nog steeds zo erg belangrijk is. Nou, wat zou je dus, het meeste bijblijven? Uh, ja, toch wel de mensen. De vriendschappen. Wat ja. uh, is nou, er bijzonder aan de mensen? Uh, de openheid. Uh, openheid, nou, het is op een zekere hoogte. Maar gewoon de humor ook. Ja, heel erg, mm -hmm. een bepaald soort droge humor en uitspraken. Ik heb in het boek een paar pagina's met gevleugelde uitspraken. Yeah. Die we, ja, die, ik, ik heb er nog veel meer hoor. Maar, uh, nou, doe er eens één, een, tot slot. Uh, doe er eens één, een, tot slot. Even kijken, een hele grappige. Eh... Uh, Even kijken, het out-of-office bericht van een collega. Uh, ik ben afwezig. Als God het wil, ben ik donderdag weer op kantoor. Zegt het out-of-office bericht van een, uh, van een collega. Nou, goed. <laughs> Zo staan er nog een heleboel meer in, ja. in dit uh, boek over Mali. Dank je wel, um, Manon Stravens. Okay. Uh, ja, zometeen, dan kunt u nog luisteren naar Nathan Vecht. Die heeft in Casaluna een, uh, een boswachter op bezoek. En morgen zit hier Margriet Bransma. Dag.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 Dit is Radio 1.